geweest. Dit is de Mix Marathon bij Slam en ik Glenn is erbij. Goedemiddag vanuit het zonnige Zeeland Kijk. met de Mix Marathon op. Groetjes van Quinton, jullie en Glennos. Glennos. Daar zit de stemming er lekker in. Het is tijd om dat BPM een beetje omhoog te gooien in de mix marathon. Ik heb een stukje bekeken van Vater Gonzales. Muziek van Different komt eraan. Ook Heaven, Sammy Virgin zometeen. En eerst James Hype. Dit is Sleep Vater Gonzales in de mix. Hey. night did I get no sleep, don't rest for the wicked I get no sleep, don't talk me name I'll pronounce to sleep, stay woke in the streets my bro. sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, De allerbeste muzieksmaak hebben. God ziemen wat lekker zeggen. Waterkonzalen is gewoon uit Nederland. Een uur lang de lekkerste house and speed garage in een mixmarathon bij Slam. I got lekker! the boom! Ja, dame Riding London, riding before we go any further for those that don't know. Riding London, riding, time riding, riding, riding, riding, riding, you riding, riding, riding, Right before we go any further Lange gas erop met Vato González tijdens de Mix Marathon bij Slam. Hij gooit nu in de mix de man die 21 maart in Tilburg is. 013, pop podium. Als je nog niks hebt te doen op zaterdag 21 maart... dan ga je even kijken. Misschien uh, dat je wel een ticket nog kan halen. Ze zijn nog beschikbaar. Tickets voor Sammy Virgie. Je wil je bij zijn. Dit is vet. Lekker je nu. Foundation in de mix marathon bij Slam in de mix van Vater González.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 See if I bij Slam. 24 uur lang de beste DJ's in de mix om dat weekend lekker in te luiden. Met dit uur Vato Gonzalez in de mix. Ja En zometeen heb jij de macht in handen. Wat wil je horen in de mixmarathon? Je mag het laten weten door een verzoekje te sturen via de Slam app. Of doe het nog leuker via een audio appje. Ga ik ze zo proberen allemaal te draaien in Mix Marathon Request. Laten we wel even afspreken dat het tempo ook een lekker beetje hoog houden. Een beetje hard houden en zo. Vind ik leuk om te draaien. beetje je lekker 135 bpm. Beetje zoals dit, Haven, dit is Iron, bij Slam. over die harde set van Vater González... nu in de Mix Marathon bij Slam. Ja, zometeen dus Mix Marathon Request nog eventjes... om je verzoekjes door te geven. Laten we dat tempo dan ook een beetje hoog houden. Nog een paar minuten genieten van Vater González... nu in de Mix bij Slam. Nee. And all oh, yeah, Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Heel de dag door blijven draaien. Maar ja, het zit erop. Vater Gonzalez. Een uur lang zojuist in de Mix Marathon bij Slam. Moek zelf aan de bak. Zometeen een Mix Marathon request. Heb je nog verzoekjes? Drop ze nog snel via de app van Slam. Veel plezier zo bij Jarno van der Wielen. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur. In de Mix